Just Today, I just haven't met you yet I just haven't met you yet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 In Nigeria heeft ook de laatste rebellenleider in de olierijke de Niger-Delta ingestemd met de amnestieregeling van de regering. Hij heeft zijn wapens ingeleverd in ruil voor een geldbedrag en een opleiding voor zijn strijders. Zaterdag legden de twee andere rebellenleiders de wapens neer. De rebellen zeggen wel dat ze de wapens weer opnemen als de president zijn beloften niet nakomt. Het weer dan nog, eerst opklaring en wat zon, maar in de middag vanuit het zuiden toenemende bewolking en kans op regen. Het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden. Dit was het.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 82, de Duran Duran en de Wild Boys aan het begin van Salford op Zaterdag. C.F.M. Voor Salford en de regio. 7 over 2, inderdaad, een nieuwe aflevering van Salford op Zaterdag. Goedemiddag, Albert Young. Where else?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 die mevrouw ook in de studio gehad, dus er is vanaf 10 uur deze morgen tot 10 uur s avonds is er live muziek, uh, koren, uh, veel musical heb ik begrepen. En uh, ze komen van her en der en staan ook op de diverse posters aangeplakt. Dus ik zou zeggen, ga, moet u nog naar het dorp, neem even de moeite en ga op het kerkplein even de kerk binnen en uh, wellicht dat u langer blijft plakken dan dat u denkt te doen. En voor CFM is daarbij aanwezig Lena van der Haak. Uh, haar horen we vanmiddag diverse keren in duitszending. Ja, zo zit ik vandaag nou ook een beetje in de studio van CfM. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! de laatste uitzending voor mijn vakantie. Vakantie is wel lekker natuurlijk, maar dan moeten we weer twee weken zalford op zaterdag missen. Dat ja. vind ik best wel jammer. Maar goed, ik heb, dat je, heb... ik heb je nummer, dus wie weet. Dat heb ik dan wel voor de vakantie over. Vanaf toch? de locatie, hè? Dat gaan we zeker doen vanuit uh, Turkije. Ja, wij gaan jou bellen. Helemaal goed. Dus ik zou zeggen, koop een Turkse krant en uh, vertel wat daar gebeurt. Ja. <laughs>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 ja, dan dus zeg je het heel goed. Oefenen. Eh ja, uh, <laughs> pijnlijk onderwerp. Ja, ja, ja. Zul, uh, zullen we dat even skippen, die vraag? Oké, okay, nee, nee. ik nee. <laughs> oh, zag nog even op terug. Ja. Nee, dat doen we even buiten uitzending om. Is goed. Nee, er zijn nu uh, vijf wedstrijden geweest van het Nederlands kampioenschap. De enige vijf om precies te zijn. De eerste wedstrijd was in Roermond, was 7 juni. Schraven Zanden op 4 juli. Zandvoort op 29 augustus. Leeuwarden op 12 september. En afgelopen zondag IJsselstein.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 Een mooie prestatie. Ja, eigenlijk wel moet ik zeggen. En jij hebt er zelf ook uh, steeds aan uh, meegedaan Maurice? Ik heb uh, twee wedstrijden meegedaan. Nou, twee wedstrijden, ja, ja. Want hoe rest... selecteerden ze de deelnemers dat ze jou geselecteerd hebben bedoel ik eigenlijk? Ja. <laughs> ik ben normaal gesproken stuurman, dus dat kan makkelijk. Oh, Oké, okay, okay, <laughs> Maar dan moet je toch iemand hebben die heel licht is? Als je, als je echt serieus traint voor zoiets, dan moet je toch... In uh, uh, principe nemen. in de flat maakt het niet zoveel uit. Oh, Oké. Okay. Want zo'n boot weegt al 300 kilo geloof ik, 400 kilo. Dus dat weegt al aardig wat. Oh, Oké. Okay.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 En de datum wordt later bekendgemaakt bij jou, Rob. Oké, okay, nou, dankjewel Maurice. Graag gedaan. En tot een andere keer. En dankjewel Jezelf. dan nog voor je programma. Ja, graag gedaan. Vond was je het leuk? leuk. Was ja? leuk. Was Super. Leuk. Ja. Ah, ja. Helemaal goud. Helemaal goud. Oké. Okay. <laughs> Dat was Maurice Mulder. Meegedaan dus aan de NK Flatruyen. Door met de muziek bij op Zaterdag. Hier is Lionel Richie. En dan stapt the Music. Yeah. Van Zandvorf op 106.9. FM.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 You no. Je lekker er een nieuwe single van Anouk, you're the three days in a row Bij Salford op zaterdag En er wordt ook vandaag weer gevoetbald en vandaag spelen de heren van SV Salford thuis En dan doen ze tegen VVC en uh, Joop van Ness is daarbij aanwezig, Goedemiddag Joop Dag Rob en uh, de luisteraars, uh, ik weet niet wie erbij bij er Ah zit AJ, natuurlijk Ah dat je AJ, oh, okay. AJ okay. Hey Joop en, Ik moet je helemaal even corrigeren, Rob want is niet VVC, dat is morgen Waar is het? ZOB. ZOB, beemster oké. Okay. Ja, de trotse lijst afgehoord van de tweede klasse A. Vier wedstrijden gespeeld, twaalf punten. Ja, dat is toch wel prettig. die uh, heeft nu zeven uh, punten, staat uh, bovenaan de middengroep op de derde plaats. En Sandwart uh, zou dus hele goede zaken doen als het vandaag zou kunnen winnen. Dan uh, ga je ineens naar de tweede plaats. En ja, dat is toch wel lekker, want aan het einde van dit seizoen prononceren er drie rechtstreeks. Omdat je volgend jaar de vorming van de topklasse krijgt. Dan komen er een x-aantal ploegen uit de eerste klasse meer, die gaan naar boven toe. En uh, uit de hoofdklasse gaan naar boven toe, de eerste klasse. En dan komt er ook een meer van de tweede klasse die naar de eerste klasse gaat Dus ben je volgens daar, of tenminste, laat ik zo aan het einde van dit seizoen, op de derde, tweede of eerste klasse, dan speel je volgens daar in de eerste klasse. En dat is natuurlijk altijd wel interessant voor sponsoring uit de landen. Dat is helemaal goed. Job. even, even een vraagje over de opstelling van vandaag. Zitten daar bijzonderheden in? Nou, daar wil ik nou net aan gaan beginnen. Oké, okay, nou ga je nou, gewoon. of het zou moeten zijn... Of het zou moeten zijn... Dat, een uh, beetje Michel Armenio... Uh, die is heel licht geblesseerd. Die zit wel op de bank is eventueel inzetbaar. En voor hem speelt, uh, moet ik even kijken, ik denk uh, Paul van der Oort. Zo, ja, Paul van der Oort. Voor de rest is uh, compleet. Uh, ik weet niet bij ik z'n opwee, want daar heb ik niet veel informatie van kunnen krijgen. Omdat de twee in het druk bezig was en er geen bestuursleden aanwezig zijn, kon ik die informatie niet vergaren. Goed, 4-half uh, minuten gespeeld. Het is natuurlijk een storm achter. Dat weten jullie net zoals ik alles van. En de wind staat uh, bijna pal in de lengte richting van het veld. Zandvoort heeft... Uh,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 En straks uiteraard meer van Joop Fris. Eerst weer wat muziek en dan gaan we praten met Alex Cha -cha. van Café Alex. Hey, piep, piep. snel over naar Jop Fres. Jop. Tiende minuut van de eerste helft. Een hele mooie paas van Nijsselberg op Varshaardewerk. En die staat alleen voor de keeper en zet voet op een 0 voor. Kijk, dat zijn goede berichten vanaf het Duintjesveld. SV Sanford staat voor met 1 tegen 0. Afgelopen maandag werd het horeca sanctiebeleid toegelicht door de burgemeester. En daarvoor hebben we uitgenodigd in de studio Alex van Café Alex. Alex, van harte welkom in de studio. Bedankt.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 Nee, nou, ze uh, vroeger was het zo, uh, als je binnen 30 maanden weer een overtreding had, ja. dan de eerste die bleef staan. En nu is het na een jaar, ben je weer schoon. Okay. Dus dan, uh, dan kun je weer opnieuw beginnen. <hijen> <hijen> Oké, okay, dus wat dat heeft is dus een een stuk, stukje duidelijker, duidelijkheid ingekomen. Duidelijk, en op dat opzicht is het wel iets makkelijker eigenlijk. Ja. Ik bedoel, uh, als je een overtreding moet, je zorgen dat je een jaar helmetjes bent. <hijen> ja, dat klopt. Uh,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 Ja, anders krijg je namelijk volgens mij als uh, het idee als uh, horeca-ondernemer in Zandvoort van... is het nog wel leuk om hier ondernemer te zijn als, als ze continu op de loer zitten van... oh, zet je hem net eventjes te hard, bijvoorbeeld? Ja, maar ja, dat, dat, is, dat is het sowieso al. Ik bedoel, uh, Ja, je, ben, je bent al alert. Ja, ja. dat uh, is altijd zo geweest. Het is al, ik heb al jaren het gevoel of uh, ben ik nou met het goede bedrijf bezig. Want ja...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 Van de horeca denk nou, dan kennen jullie beter ook er ook beleid meenemen. Dan, dan wordt dat ook duidelijk. Ja, maar zo? dat is landelijk. Die, die, die, dat is landelijk die, die, ja. die klink is niet duidelijk uh, de Klink is niet duidelijk. En hij nee. heeft natuurlijk wat rechtszaken verloren in, in, in deze. En refereer ik refereer even aan die kroeg in Groningen. Ja. Die ze gelijk heeft gehaald. En dus, dus in de kleinere kroegen heb ik nou het idee dat er gewoon weer gerookt wordt. hangende het vervolg. Want vervolg hij ja. zal al in hoge beroep gaan, die klink.